Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen van het nieuwe kabinet meer ruimte om de economische crisis te bestrijden. De burgemeesters van der Laan, Abu Taleb, Van Aarts en Wolfsen schrijven dat in een open brief in de Volkskrant. Ze vinden dat de vier grote steden een centrale rol spelen bij de aanpak van de crisis en dat daar ook meer invloed bij hoort. Volgens de burgemeesters wekte de verkiezingscampagne te veel de indruk dat het Rijk alles regelt.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 18 graden. Dit was het NOS-verhaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knopend Watergraasmeer 6 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam. Voor knopend Zaandam 5. A8 Zaandam richting Amsterdam. Voor knopend Koenplein 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Knoopend Raasdorp 5. A20 naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum 4. En de A28 Zwolle richting Utrecht. Bij Amersfoort 7 kilometer. Tot zover de verkiezing.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 6.9 is zonzee zandvoort en zomersover is Het is Sharon Dorsen, je kent hem misschien van The Voice of Holland. Ze heeft een nieuwe single uit Fail in Love. Yeah. Ja, ja, hoor. Ja, ja. Ja. Een nieuw achtergrondgeluidje. Komt ie aan? Lekker hè? Aangeschoven in de studio, Roy van Buuringen. Roy, uh, goedemiddag. Hele middag. Hé, hey, gister. De kofferbakverkoop, we hebben een tijd geleden hebben we er ook nog even over gesproken. Ja. Hoe is het gegaan? Geweldig. Ja, was het leuk? Want kan je nog even uitleggen van de mensen die niet, al niet weten wat de kofferbakverkoop is? Wat het uiteindelijk, uh, of wat het inhoudt? nou inhoudt? Nou, mijn definitie is dat, volgens andere mensen niet, maar is dat eigenlijk je kofferbak openzetten, maar ja. je kofferbak is verkopen. Maar wat er gebeurde, is dat er opeens allemaal tafeltjes uit de auto's kwamen oh. en dat het uh, één... Uh, ja, één grote marktwerk. Ja, precies, oké. Okay. Dus, uh, en dat is niet de bedoeling. Er... Nee, eigenlijk niet. Nee. En dat okay. is niet de definitie van een kofferbakverkoop. Als je in, Amir, of, uh, in Londen gaat kijken, dan uh, zie je wel uh, dat het echt de uh, achterklep open is. Op ja, precies. Maar. maar ja, weet je het verschil tussen die Nederlandse auto's en die Amerikaanse? Je hebt bijvoorbeeld een, een Kia uh, i20, Kia maar je hebt ook ja. zo'n uh, grote Amerikaanse auto. Ja, ja maar, je, daar, maar in, uh, in, in Engeland doen ze dan ook om de auto wel wat meer zetten. Ja. Dus, maar dat maakt niet uit. Het is een hele gezellige dag geweest. Maar uh, ja, het lekker zonnetje. Leuk eh, toch, toch 35 uh, deelnemers uh, okay, aan de okay. markt. Okay. En uh, de hele dag aanlopen. Nou, en daar mag je best wel trots zijn als ze Ja. Hadden. Ik heb daar ook best wel uh, een beetje gisteravond in een roes geleefd van. <laughs> nou, gelukkig is het goed gegaan. Okay. Gelukkig de eerste kofferbak daar kook zit erop. En op naar de tweede, en de derde, en de vierde en de vijfde. Wat was nou je echte hoogtepunt? M Heb je dat? Oh, Heb je mijn nou hoogtepunt ja, van die je, dag? Dat je echt denkt van nou is het wel eventjes... Uh... Dat ik aan het einde van de dag daar liep. En dat de mensen op aan het ruimen waren. En ik dacht echt... En ik keek om me heen. Ik zeg van nou... Geweldig gewoon. De okay. gemeente is komen kijken en die was tevreden. Er zijn wethouders komen kijken die waren tevreden. Uh, de... Mark Lui was tevreden. En mijn mede-organisator Broodjes, die was ook tevreden. Okay. En daar gaat het om. Zolang iedereen tevreden is, dan ben ik ook tevreden. Als iemand niet tevreden is, ben ik ook niet tevreden. Want ik wil iedereen tevreden stellen. Kijk. <laughs> en wat een woord, ja, hè. De strijd. Het komt op een tegeltje, hoor. Hey. Wat <laughs> ja. werd er allemaal verkocht? Eh... Uh... Porno-DVD's bijvoorbeeld? Nee, nee. Oh. Ja, nou ook, Tweedehands ook. met vlekken? Nee, ook hoor. Ik heb ze wel gezien en toen heb ik wel gevraagd of ik ze verwijderen. Ja, precies. Want dat is niet uh, de bedoeling. Want als je daar controle op komt, heb je wel een probleem als ja, uh, organisatie. Uh, Tweedehands spullen. Ook wel wat nieuwe spullen. zal het eigenlijk niet bij de regels horen, maar, maar ik heb het maar door mijn vingers gekeken. Gezien. gezien. En ja, ik moet ook dat soort uitspraken doen, want ik zeg het altijd andersom of verkeerd. Komt de aap uit de broekspijp? hè? Ja, bijvoorbeeld. Komt de aap en komt de mouw uit de aap. Ja. Maar nieuwe spullen en heel veel tweedehands spullen natuurlijk, van een grasmaaier tot tot video D C deze deze. T C T C T C T C T C T en uh, er stond ook een uh, klein mini-autootje. Zo'n uh, 45 plus. Uh, okay. Of zo'n 45 ook kilometer. Uh, uh, nee, niet te, te koop. Maar wel uh, gewoon staan, weet je. Okay. Okay. En uh, dan ook uh, de kofferbak kopen. Oh, okay. Dat is toch leuk? Oh, grappig. Ja, dat is wel leuk. Hey, hoe zit het met de toekomst? Uh, ben je van plan om het volgend jaar... of ja. weet ik veel, over een paar maanden weer te gaan organiseren? Ja, uh, zeker. We hebben het net eventjes een beetje gehad erover. Eigenlijk wilde ik het graag al in maart doen. Ja. Maar maart is wel... Uh, uh, nog een koude periode. Ja. Dus uh, eind maart niet misschien. En april heb je nu de Koningendag. Ja. Dan denk ik dat het in juni volgend jaar en in, uh, in, uh, in september volgend jaar plaats gaat vinden. Oké. Okay. En, nou ja. en wat toch wel even leuk te vertellen was... Want een dag van tevoren werd ik gebeld door... WeShare uh, voor uh, Life heette dat. Ja. En het is een, is een stichting voor, uh, voor uh, verstandelijke gehandicapten. En uh, aan het einde van de dag kreeg iedereen uh, een, een, een, een roze zak. En in die roze zak konden ze allemaal... Ja, ik weet niet wat je neemt uh, met de roze zak. In die roze plastic zak. zak. Ja. Uh, uh, die, uh, daar konden zij uh, kleding in uh, stoppen om, uh, om te sponsoren. Oké, okay, ja, oké. Okay. Aan die stichting. Maar ook kinderboeken, uh, gewone boeken. Het maakte niet uit als het maar, uh, als het maar voor de kinderen was. De, en voor de volwassenen ook een beetje. Dus dat is wel heel erg leuk dat dat aan het einde gebeurde. Ja. En uh, ik ga zeker deze stichting volgende keer weer bellen. Van jongens, kom er weer heen. Want ze hebben toch wel twintig zakken gekregen. Zo, oké. Okay. Helemaal, helemaal vol met spullen. Dus helemaal top volgend jaar zeker weer een kofferbakverkoop. Nou ja, goed om te horen. Roy, dankjewel. Um, ja, nee, we horen het wel weer als het, uh, ja. als het er weer aankomt. Goed. goed om te horen. Roy Verbeuringen hier in de studio over het kofferbakverkoop uh, gisteren in het dorp hier in Zandvoort. Dit is Soft Cell. Chef. Yeah. Promise me to make things right you need 9 pm till I come en daarvoor soft cell and tainted love. Ik vind het een lekker plaatje. Jij vindt het een lekker plaatje? Ja, he. het is ook een lekker plaatje. Ja, he. Het is een heerlijk plaatje. Zonder een kennel, dan tien voor half vijf. En dit zijn de evenementen voor Sanford en de omgeving: Aruba Beach Tennis Tour 2012. Beachtennis dus beach tennis is een combina combi combinatie van beachvolley en tennis. Er wordt gespeeld op beachvolleybalveld van 16 bij 18 meter met een beach tennis racket. Zonder snaren en een lichte balletje. Iedereen kan een spelletje spelen. Je hoeft geen tennis te zijn, badminton of volleyballer. Beach tennis is toegankelijk en fun voor iedereen. Het komt aan op je volleerkwaliteit en op tactisch inzicht. De nadruk van dit evenement ligt op gezelligheid, tennissen, corona. Klinkt altijd goed, zon zee en strand. Het vindt plaats op 22 september. Volgende week zaterdag dus vanaf 10 uur ochtend. Meer informatie en inschrijven kan via www.beachtennisevents.nl dus www.beachtennisevents.nl dan vraag ik me af. Zonnesnaren, hoe moet je dan een balletje slaan? Ja, ik... Nu het zegt, ik heb geen idee. Er ja, zijn toch die snaren zitten toch? Ja, ja. ja. ja, weet niet, ja. Ik stond ook zo. niet eigenlijk. Nee, ja, geen idee nee. eigenlijk. Misschien met. Ja, ja, nee, ik weet niet. Voorronde Open Zandvoortskampioenschap gaan pellen. Dit jaar wordt het spektakel zelfs uitgebreid. Want waar er vorig jaar nog mensen afgezegd moesten worden. simpelweg omdat er geen plaats voor hen was in het volle maar kleine café omstee, worden, worden er dit jaar. Uh, Gehouden, ...zodat iedereen de kans krijgt om zich kampioen in Zandvoort te kunnen noemen. De twee voorronden worden gehouden bij het Talassa op het strand... ...en de finale is op zaterdag 27 oktober in Café Omstee. Men kan zich inschrijven dat uiterlijk vijf dagen voor 22 september... Dan is de eerste ronde, of 6 oktober, dan is de tweede ronde. Dat kan op, uh, dat kan op het strand bij Talassa, aan de zeestraat bij Café Omstee. Of men uh, kan een mailtje sturen onder vermelding van mijn naam, telefoonnummer, e-mail en op welke datum men deel moet nemen. Inschrijven kan via vrienden vriendenvanomstee.hotmail.com dus vrienden van omsen uh, Misschien wel leuk om te melden CFM gaat regelmatig daar verslag van doen Nou mooi, dus als je meer informatie wil, of wil uh, ja, gewoon meemaken hoe dat is De voorhanden van de Open Stanford kampioenschap Garnalenpellen, luister zeker naar CFM Trophy of the Dunes Veel aandacht gaat uit naar de Dutch GT Championship, dat wederom mag rekenen op een sterker gevarieerd startveld. Verder staan ook openingsraces op het programma van de vernieuwde Formido Swift Cup: het Dutch Formula Ford Championship en een nieuwe Dutch Production Open. Dit is de dus Dutch Powerpack series het Dutch Radical Championship, waarin wordt gestreden met gelijkwaardige Radical SR3 RS Sportscar. Ik denk dat je. Interesse dat je moet hebben, want ik heb geen idee waar ik nu over praat Maakt niet uit, het vindt plaats Het hele volgende weekend, het hele programma en info Over de tickets staan op, op cpz.nl Dus informatie Over het programma en tickets staat op www.cpz.nl En tot slot En natuurlijk is er ook weer Omstey Jazz Top Jazz in Café Omstey op 21 september vanaf half negen En toegang is gratis Voor meer ver, uh, verdere informatie Kijk, kijk je op www.oomsday.nl Oké, okay, tot zover de evenementen Van Sanford en de Omgeving Dit is fijn zeg, dit is Ed zijn nieuwe single Anything me up. I try to cool down I try to make you smile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 Het weer zeg, wat een heerlijke single heeft hij uitgebracht Ed Struilert, anything drie eindstanden in de Eredivisie Aldo Ja, Heriklens Almelo tegen Nac Preda. is uh, 2-1 voor Heriklens uh, Almelo FC Utrecht tegen PSV 1-0 voor Utrecht Verrassend En ik heb gehoord dat het twee mooie kaarten zijn voor Utrecht Dus met 9 morgen eindig AZ tegen Rode 4-0 voor AZ. Zometeen nog één wedstrijd om half vijf, FC Groningen-Vitesse. Zondag ik kan dan bijna half vijf en dit is Michael Jackson. Michael Jackson, Stevie Wonder, Just Cut Friends. staat op het album Bad en uh, vorige week is een speciale editie van Bad uitgekomen. Met onder andere uitgebracht, onuitgebracht materiaal van Michael Jackson. En een uh, video van, een, of een concertopname van hem in Wembley eind jaren 80. Dit is goed zeg. Frank Ocean, Thinking About You. A tornado flew around my room before you came Excuse the mess it made, it usually doesn't rain In Southern California, much like Arizona My eyes don't shed tears, but boy, they pour When I'm thinking about you, Who no, no, no I've been thinking about you, you, no, no, no I've been thinking about you, do you think about me still? Do you do? I could sell you an idol Since you think I don't love you I just thought you were cute That's why I kiss you Got a fighter jet I don't get to fly it Though I'm lying down Thinking about you Who no, no, no I've been thinking about you Cute, no, no, no I've been thinking about you Do you think about me Do you, do you, do you? Oh, do you not think so? 25 jarige talentvolle gast uit Long Beach, California, Amerika. Dit jaar met zijn debuutalbum Channel Orange. En dit is zijn nieuwe single, Thinking About You. Wat een heerlijk liedje zeg. Ik denk dat je als muziekliefhebber dit wel kan waarderen. Zometeen nemen wij even uh, met ogen uh, met oor de badplaats door. Elke week een item in de Zandvoortje krant. Met allemaal uh, berichten over Sanford. Altijd wel uh, leuke en interessante berichten, daar zonder meer over. En dit is fijn zeggen, want nu heeft de ultieme radioplaat, Jason Mares, The Remedy. I saw five hours, the freeway, and freedom ring, well, something on the surface, it stings. I something on the surface, well, it kinda makes me nervous, say that you deserve the what kind of we will this dirty old disease. Well, if you've got the poison, I've got the remedy The remedy is the experience This is a dangerous liaison I said the comedy is that it's serious This is a strange and no new play on words I said the tragedy is how you're gonna spend The rest of your nights with the light on So shine the light on all of your friends Well, it all amounts to nothing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 op ZFM The Remedy I Won't Worry en we gaan door met het volgende met oog en oor de badplaats door elke week een item in de krant met, uh, ja, Sandvoorts bericht. altijd wel al wat, uh, wat leukere berichtjes als eerst de beschilderde bankjes die sinds 24 maart op het Raadhuisplein stonden, zijn verleden week verhuisd naar de van tevoren bestemde plaats op het Badhuisplein, de beloning voor de vijf kunstenaars Donna Corbani, Mona Meijer-Adegeest, Hilly Jansen, Trudy, Abelé en Marianne Rebel is eeuwig geroem en vermelding van de naam en titel op de bank. Wij hebben ook een keer meegedaan we hadden een CFM bank. Uiteindelijk hebben we niet gewonnen. Nou ja, lang, nou jammer. De ouders van de tienjarige Rosalie Spiers Maarten en Joyce zijn op zoek naar sponsoren die samen met hen het mogelijk willen maken dat Rosalie doorgroeit in een turnsport op het hoogste niveau. In 2011 is Rosalie tijdens het Zandvoort de Sportgala gehuldig als jongste topsporter van Zandvoort en voor een bijzondere presentatie um, in de turnsport. De kosten van een turn voor dit seizoen is tussen de 7.000 en 9.000 per jaar. U kunt daar sponsoren met een eenmalige oh ja, even, even spoelen, even spoelen. Ja, maandelijks geldbedrag of een sportkleding eventueel met uw logo en die mogelijk in Natura. Dat uh, klinkt heel vaag. Bent u geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op www.rosalie-spiers.nl dus rosalie-spiers.nl voor meer informatie. Anne Marion Sensei Geeft 19 september van half acht tot uh, half tien. Een lezing over haar boek Zandvoort op Linnen, de kunstplaats als inspiratiebron voor de kunstenaars in de bibliotheek. Als auteur en samensteller van het boek gaat zij in. Op de totstandkoming van het boek, gevolgd door een godeloze reis door de, totale, door de tijd aan de hand van verschillende werken die in Zandvoort zijn ontstaan. Hierbij stelt zij onder meer de vraag, waarom ging men naar de zee? Vroeger en nu, wat was de aardekkersgraf van Dan Wordt hier uitgenodigd zelf bij te verder onderzoek voor Zandvoorts kunstvoorwerp of een afbeelding daarvan mee te nemen? Toegang is wel even aanmelden via telefoon 57141313. Of e-mail bibliotheek duinrandnl En tot slot... Vorige week keken velen in het dorp met verbazing naar een groepje dames die met een rode hoed op in het paars gekleed door Zandvoort wandelen. We waren leden van de Red Bells van Zuid-Kennemerland. Het onderdeel van de wereldwijde organisatie de Red Head Society. Kort gezegd, de vrouwen van boven de vijf die alleen maar leuke dingen doen. Deze keer was het slenteren door de Zandvoortse sloppies. Ook al steeg is aan de hand van de bij Z VV Zandvoort verkregen wandelroute met vele verrassende beschrijvingen van de oude dorpsgezichten. Een zonnige dag wordt afgesloten. ...met een heerlijk diner bij Pizza... ...of uh, ik neem aan dat Pizza was... ...bij Plaza Land. Foto's te zien op... Uh, ...de Sanfordse krant... ...van de meiden met de hoed op... ...de rode hoed. Tot zover met ogen en oor de badplaats door. Dit is nieuwe muziek van Ronan Keating. Dit is Fires... In september start het nieuwe nationale... Keating Fires lijkt op iets anders. En dan heb ik het vooral over het begin. Nou, introotje, negen seconden. En dan... Vraag ik aan jou waar het op lijkt. Dit. En dan heb je het nummer van Phil Collins. Even kijken hoor. Intro. Een hele lange versie natuurlijk. Even kijken. Hier. So far away. Hey. Ja hè? kijk, het ja. lijkt heel erg op elkaar. En dan zitten wel meerdere stukjes zien dat hij denkt van... Nou, dat lijkt erop. Maar één keer Ronan Keating. We had a love, we had a love. Ja, lijkt er wel op, toch? Ja, dat, uh, ja, ja, ja. Dat, dat lijkt er zeker op. Phil Collins, Something Heaven on the Way to Heaven. Tenminste, uh, ik weet niet of het 1 op 1 maar het is... Ik heb het gevoel dat het een beetje geïnspireerd is op dat nummer, toch? Lijkt er wel op, in ieder geval. Goed. Ronan Keaton, zijn nieuwe. Fires bij CFM. Dit vind ik leuk. Julian Villard, Love Again for the First Time. Working now getting fit. Some clothes, DVDs from HB All I need for myself I'm just another end. En tot zover deze zondag in Kemmeland. Zometeen Aldo's uurtje. Aldo, uh... doe jij wat aan mij en de luisteraar kwijt wat jij gaat doen vandaag in jouw uurtje? Ja hoor, dat wil ik heel erg graag doen. Wil je dat aan mij vertellen? Hoor. Natuurlijk. We gaan uh, terug in de tijd, naar het jaar uh, 1988 dacht ik. Nee, ik weet het niet. Nee, nee. ik uh, weet het even niet uit mijn hoofd, maar uh, dat hoor je straks allemaal. Ik kan zeggen, Ivo, het is een plaat die, uh, die ik heel raar vind. Want die okay. op de nummer 1 stond. En ik moet me ergens voor schamen, maar ook dat vertel ik straks. En ik ga Elvis Presley draaien. Oké, nou ja, zometeen dus uh, al de uurtje. Ik uh, wens je een hele fijne werkweek. Volgende week zijn we weer met een nieuwe zondag. in ken en ik eindig met Rita Ora, haar nieuwe How We Do Party.